Luisteraars, Welkom bij Inspiratieradio. Wij zijn Herman Harms en Mario van der Linden. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. We hebben vanavond een hele leuke gasten, kan ik wel stellen. Ik ken haar vrij kort, maar in die korte tijd dat ik haar ken is er een klik, zoals dat heet, ontstaan. En de gasten is Kitty Kleinlijn en het onderwerp van de avond is non-dualiteit, oftewel er bestaat geen ik. Kitty is geboren in Tegelen op 13 februari, getrouwd met Dick en samen hebben ze twee zonen, Pieter van 13 en Guus van 11 jaar oud. Kitty is vele jaren werkzaam geweest in diverse commerciële functies in het bedrijfsleven. Op een gegeven moment kwam, kwam het op haar pad voor dat ze zich mocht gaan verdiepen in de vraag wie of wat de mens in wezen is. Kitty mocht een antwoord gaan zoeken op de vraag... waarom doen mensen wat ze doen? Dat is een boeiende en leerzame zoektocht... die leidde tot de leer van de Advaita of non-dualiteit. Hierin vielen voor haar vele puzzelstukjes op zijn plaats. Ja, waarom doen mensen wat ze doen? Dat is dé vraag. Waarmee ze geboren is, dit zit in haar genen. Deze vraag is dan ook het uitgangspunt geweest om op zoek te gaan... naar wie of wat de mens in wezen is en wat hem drijft... Ze wilde weten wie ze was, wat de zin van het leven was en hoe het leven nou precies werkt. Al dus Kitty zou ze geen rust hebben voordat ze de antwoorden op haar vragen kreeg. Pas na haar dertigste kreeg ze de gelegenheid om intensief op zoek te gaan naar de antwoorden. En hopelijk krijgen we die vanavond. En de onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn, wat is Advaida of non-dualiteit? Wat is de zoektocht precies geweest, het keerpunt van haar leven? Vrije wil, Vraagteken. Hoe onderscheidt Advaita zich van andere richtingen? Wat doe je in je dagelijks werk? En wie is Kitty Kleinlijn? Maar we gaan nu eerst naar het eerste muziekstuk, en dat is True in the Shadows at the Wall van Sean Lee. Beste luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Kitty Kleinlijn. Hoi Kitty. Hallo. Nou, dat uh, belooft een leuke avond te worden. We hebben een mooi voorgesprek gehad. Um, ja, het ja. onderwerp is non-dualisme of advaida. Ja. Nou, de eerste vraag is een open deur. <laughs> Wat is dat precies? Wat is non-dualiteit? Um, letterlijk betekent non-dualiteit geen twee. En non-dualiteit verwijst daarmee naar de aard van wat is. En wat is, is één, alles, eenheid. En dat ene verschijnt eigenlijk in heel veel vormen. Uh, je hebt mineralen, uh, planten, bomen, uh, dieren, maar ook de mens. is een verschijningsvorm van het ene. En in Advaita um, houdt eigenlijk in dat je uh, op zoek gaat naar wat datgene eigenlijk is... Uh, wie die mens is en ja, wat je eigenlijk bent. Datgene, is dat energie? Ja, datgene is energie en het is eigenlijk uh, alle energie die er is. En die is, ja, energie is altijd in beweging eigenlijk. De ene keer verschijnt het in die vorm en de andere keer in die vorm. Uh, manifesteert het zich en lost het eigenlijk daarna weer op. Hoe zoek je dat dan? Um, de, de manier waarop ik het uiteindelijk gezocht heb is, uh, ja, zoals ze dat noemen, Advaita. Dat is een soort uh, radicaal zelfonderzoek, waarbij uh, um, je jezelf vragen gaat stellen, uh, wie ben ik? Dus dat is niet hetzelfde, non-dualisme en Advaita? Uh, dat, is wel het, ja, dat, dat is gerelateerd aan elkaar. Maar het is een stroming in de non... Het is een stroming ja, ja. in. Ja, het komt daar weer uit voort. En binnen die uh, uh, Advaita-richting uh, heb je een heleboel uh, takjes eigenlijk weer. En dat non-dualiteit, dat is daar weer uh, ja, één stuk uit. Ja. Het is op zoek naar jezelf? Dus. Ja, omdat je op zoek bent naar uh, de essentie eigenlijk... Wie, wat, wat, wat ben je in wezen? En dat was ook mijn uitgangspunt. Van, uh, waarom doen mensen wat ze doen? Ik begreep dat uh, als kind zijnde niet. Uh, dat sommige mensen dit deden of dat deden. Um, en dat heeft wel een tijdje uh, gesluimerd. Totdat ik echt, uh, echt ben gaan kijken. Ja, waarom stappen mensen ochtends in hun auto. Uh, gaan in de file staan. Op weg naar hun werk. Doen haar hun dingetje. Rijden weer naar huis. En... Zijn boos of verdrietig of blij of... Ik begreep sommige dingen daar gewoon niet in. En toen ben ik gaan zoeken. Waarom doet hij dat? Waarom doe ik wat ik doe? En... Um, ja, er is een hele, hele weg aan vooraf gegaan. Totdat uiteindelijk de vraag werd gesteld. Ja, maar wie ben je dan eigenlijk? Ben je um, je gedachten? Ben je je gevoel? Uh, ben je je zintuigen? Je bent niet je gedachten. Je bent niet je gedachten, nee. Wat ben nee. je dan wel? <laughs> Wat ben je dan wel? Nou, het, het, uh, het lastige daarbij eigenlijk is uh, dat datgene wat je bent, dat kun je niet kennen. Uiteindelijk. Omdat uh, datgene wat je bent, dat kun je vergelijken bijvoorbeeld met het zien. Het zien kan zichzelf niet zien. Dus als je helemaal teruggaat naar wat je eigenlijk bent, dus je bent je gedachten niet, je bent je gevoelens niet... Um, dat wat je ervaart via je zintuigen, daar kun je ook de vraag bij stellen... of dat waar is of dat dat een illusie is. Um, je kunt je ook uh, de vraag stellen, ben ik uh, mijn naam of ben ik mijn beroep? Of ben ik, want dat zeggen veel mensen, hè? ik ben Kitty en ik ben... puntje, puntje, puntje. Ja, als je iemand anders heet, ben je dan niet meer wie je bent? Of ben je je lichaam? Als je stukjes been weghaalt of arm weghaalt, ben je dan nog uh, wie je bent... Dus je bent eigenlijk je hersenen. Wat de bleep do we know? Wat de bleep do we know? Inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ik zeg wel eens uh, gekscherend. we zijn eigenlijk anderhalve kilo vet met uh, een, een handjevol uh, hormonen en doe er een druppeltje ego bij en uh, het ontploft, zeg maar. Dan gebeurt het inderdaad, ja. Oké, okay, we hebben het over een druppeltje ego. <laughs> Ja, nou eigenlijk is dat natuurlijk ook het, het grootste struikelblok van de mens... waardoor de mens zich ook als uh, afgescheiden ervaart. En het ego is inderdaad het grootste uh, struikelblok ja, inderdaad. Ja. Je moet toch iets zijn om, om deze wereld te zijn? Uh, dat uh, is de vraag, of je iemand moet zijn. Want dat is inderdaad he, voor het ego de grootste angst om niemand te zijn... Om niet iemand te zijn. En in de non-nubiliteit ga je dus zover... dat je inderdaad niet iemand bent. Dat lijkt me heel uh, angstig. Of bevrijdend. Ja. Voor mij klikt het angstig dat je niemand meer bent. Ja, uh, dat is um, denk ik ook de grootste uitdaging. En um, je merkt erin dat het ego eigenlijk daar het meest bang voor is. En als je de werking van het ego... op een gegeven moment zou kunnen doorzien... dan zou dat... Uh, weg kunnen vallen... en dan zou je inderdaad... Um, tot de bevrijding kunnen komen... dat het... Uh, van je afvalt. Hou je van jezelf? Hou ik van mezelf? Um, in verband met... als er geen ik is om van te houden... Van wie hou je dan? Van wie hou je dan? Uh, ik denk dat uh, liefde een, verschijnt in dat ene. En dat dus, ene is weer die energie. Dat, ja, Mensen noemen dat ook het bewustzijn, zeg maar. Het verschijnt erin. Dus uh, er zullen momenten zijn dat die liefde opkomt voor een object of voor mezelf of niet. En dat is dan wat het is. Dus is liefde is. is de basis. Uh, bewustzijn wordt ook inderdaad de liefde genoemd. Ja. ja. Dankjewel. Je ja, mag okay. het eerste nummer uh, introduceren. Wat je meegebracht hebt. Oké. Okay. Het eerste nummer dat ik uh, uitgekozen heb. Dat is uh, Enlightenment van Van Morrison. Omdat uh, ik in uh, de afgelopen jaren uh, gezien heb. Dat heel veel mensen op zoek zijn naar verlichting. Wat Enlightenment uh, betekent. En... Um, ja, de vraag is eigenlijk of dat een, een reële zoektocht is, omdat mijn uitgangspunt is dat iedereen van nature al verlicht is, maar dat er iets overheen zit wat het eigenlijk bedekt. Het is de kunst om je weer te herinneren dat je eigenlijk al verlicht bent. In yeah, the light and the don't know what it is. Every second, every minute, it keeps changing, something different. In yeah, the light and the don't know what it is. It says it's non-attachment, non-attachment, non-attachment I'm in the here and now and I'm meditating and still I'm suffering but that's my problem is real De luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. We gaan nu naar de boekbespreking van onze Herman. Ja, de boekbespreking. Ik heb vorige keer gesproken over Deepak Chopra, Leven in Liefde. Terug naar de bron van innerlijke kracht. Um, ik had het toen nog niet uit. Inmiddels heb ik het wel uit. En ik kan zeggen, ik heb een aardige boekenkast vol. Maar dit is toch echt mijn bijbel geworden. Um, het is zo prachtig geschreven, zo... Ja, uit liefde ontstaan zou ik haast willen zeggen. Dat het is gewoon echt een handvat waar je het een en ander mee kunt. Ik zal een klein stukje tekst uit het oude Sankriet... Uh, in het Nederlands natuurlijk uh, oplezen wat erin staat. Het gaat over intiem contact. En het is als wij elkaar hebben bemind, mijn geliefde... heigend en bleek van liefde... dan geuren jouw wangen, mijn geliefde... naar het zweet dat ik lief heb. En als onze lichamen elkaar lief hebben... zich ontspannen in de liefde... Na de inspanningen van de liefde heb ik meer dan ooit lief. Onze samenstromende adem van liefde. Nou, dat soort teksten, dat, uh, ja, dat geeft toch wel uh, de burger moed. Want eigenlijk is alles liefde. Het boek wat ik nu uh, wilde bespreken met jullie is uh, van Paolo Quelio. Dat is De Zahir. Um, het is een boek wat in de stijl van Quelio eigen is. Het is een zeer inspirerend boek. Het gaat over een... Een schrijver, ik denk dat hij toch een beetje een, een autobiografisch werk ervan gemaakt heeft. Maar dan toch weer in romanvorm en met een hoop fantasie. Uh, hij heeft een geliefde en dat is Esther. En Esther wordt oorlogscorrespondentse. En ze raakt zoek, ze gaat bij hem weg. En dat kan hij niet verkroppen. En daar krijgt hij dus een hele zoektocht naar. Dan komt hij iemand tegen en diegene die, uh, ja, die leeft eigenlijk op de straat... En ja, die, die, die brengt hem dan toch via allerlei mensen weer terug in contact met die Esther. Het allerlaatste stukje, ik heb het op een vriegeltje na uit... maar dat is eigenlijk het plot van het boek. En ik weet dat Kitty het gelezen heeft... Weet jij toevallig nog hoe het afloopt of ben je het kwijt? Uh, het is een tijd geleden dat ik het uh, gelezen heb. Maar volgens mij, ja, wat, is, wat ik me herinner, was het laatste stukje, inderdaad, het mooiste stukje. En ook het stukje waarbij zij weer samenkomen. En uh, ja, dat is. Wonderlijk uh, weer geschreven door. Uh, beschreven door. Uh, Dat bouw ik wel, Hij heeft een nieuw boek gemaakt. Ik kan net zeggen, is het een oude boek? Nee, of... dit is een oude boek. Ja? Er, komt, er is een nieuwe aan. Jij weet de titel. Jij uh, hebt hem al Elf? gelezen. 11. 11, ja. ja, ja. Um, dan gaan we iets nieuws mee proberen. Uh, de volgende uitzending gaan wij doorschakelen van Inspiratieradio naar Meer Radio. En dan ga ik het samen met Brenda Vader. die heeft het al gelezen inmiddels. dan gaan we samen daar een interactie over doen. En ja, ik ben benieuwd hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen. Liefde en Vrijheid is een nieuw boek over zelfliefde, ziel, zielsverwanten en liefdesrelatie. Um, ja, ik kreeg het toegestuurd en het haakt eigenlijk in op uh, Leven in Liefde van Deepak Chopra. Het is een prachtig boek, het is meer een doeboek. Ja, wat moet je bij een doeboek uh, je herinneren? Er staan muziekteksten in, er staan ja, oefeningen in, meditaties in. Het ziet er gewoon schitterend uit. Ja, dat is uh, ook weer een prachtig iets. Tot zover eigenlijk uh, de boekbespreking, Mario. Wat hebben we voor volgend nummer? Nou, nu gaan we naar Do You Remember? van Anne Bloom. Welkom terug bij Inspiratieradio. We zijn in gesprek met Kitty Kleinlein over non-dualisme, oftewel Advaita. Kitty, je noemt jezelf verloskundige. <laughs> ja. zou dat? Ja, nou we hebben net uh, al gezegd dat uh, bij het zelfonderzoeken dat veel, veel mensen zich uh, zeggen ik ben anders of ik ben dit of ik ben dat en dat je dat dan eigenlijk niet bent. Dus ik heb daar ook naar lopen zoeken van nou ja, hoe kan ik het dan voor mensen toch duidelijk maken uh, wat ik ongeveer doe? En daarbij kwam de term verloskundige eigenlijk uh, bij me op, um, omdat uh, ik niet uh, een coach of een therapeut ben in de normale uh, zin van het woord. Um, daarbij ga je uit van een, een bepaald probleem en dat wil je veranderen. Dat wil ik niet. Ik wil niet iemand overtuigen. Ik wil alleen iemand begeleiden. En ik wil als het ware het pad uh, plaveien om. Nou, dat wil ik ook niet. Dat. Als dat gebeurt, dan is dat mooi. Uh, dat de inzichten vallen. Dus uh, een verloskundige helpt eigenlijk een kind ter wereld. Uh, begeleidt dat. En uh, ja, ik, ik, ik zie dan eigenlijk uh, een pad per om eventueel inzichten te laten vallen. Maar daar heb ik geen invloed op. Dus dat gebeurt of dat gebeurt niet. inzichten waarin? Um, toch weer de vraag van wie ben ik? Ben, ben je wie je denkt dat je bent? Ben je je gedachten? Want er zijn heel veel mensen die... Um, ja, zoals je ook al zei, vasthouden aan van... Nou, uh, ik, ik ben zoals ik eruit zie. En ik ben zoals ik heet. En dat is wie ik ben. Want dat is mijn houvast. En um, ja, de inzichten die um, vallen je toe. Uh, daarover... Of maar, als, niet. maar als je nou gelukkig bent met datgene wat je bent, dat is prima. Daarom zeg ik ook, ja. ik probeer, ik wil helemaal, ik hoef helemaal niemand te overtuigen. Het enige wat ik doe is, uh, is een verhaaltje vertellen. Ik vertel een verhaal naar iemand anders. Ik zeg als je, je zit aan tafel, ik, ik, uh, ik heb ook wel eens gezegd, ik ben een keukentafelfilosoof. Ik wil gewoon met een kopje koffie of uh, met een glaasje wijn aan de keukentafel zitten en ik heb een idee te vertellen, alsof uh, uh, ja. Een muzikant heeft een, een, een muziek te brengen. En ik heb een verhaaltje te vertellen. En ja, dat spreekt je aan. Dat zegt je iets. Dat doet je iets. Of, of niet. Want als je verder gelukkig bent. Dan is dat mooi en fijn en prima. En dat verhaaltje, gaat dat... Uh, uh, waar baseer je dat op? Is dat op, op de persoon zelf gericht? Um... Dat. Kun je vraag nog een keer herhalen? Dat verhaaltje wat je dan vertelt aan de tafel, ja. is dat dan persoonsgericht of is dat meer nee. vanuit jezelf? Ja, nee, nou dat is gewoon weer het verhaal uh, van uh, de vraag wie ben je? En het zijn eigenlijk uh, vragen die je stelt. En. Um, ik, ik vertel bijvoorbeeld uh, wel eens het verhaal over, over uh, ja, hoe zit het ego in elkaar of uh, hoe, uh, um, ja, hoe zit je lichaam in elkaar? Uh, zijn we dat wat we zien? Um, want eigenlijk de zint het verhaaltje wat ik bijvoorbeeld zou kunnen vertellen is uh, over de zintuigen, de zintuigen. Um, zijn eigenlijk een projectie in je hersenen. Dat wat je ziet, is een projectie in je hersenen. Dus dat is nooit uh, datgene wat er werkelijk is. Het is een portatie van die anderhalve kilo vet... waar we het over hadden. Mm -hmm. um, omdat datgene, zoals de werking van het oog en het oor... en de neus en eigenlijk alles is... Um, een interpretatie is van wat werkelijk is. Want wij kunnen met onze ogen ook maar een bepaald, binnen het bepaald spek, spectrum kunnen wij, uh, dingen waarnemen. Uh, andere dingen zijn er wel, maar we kunnen ze gewoon niet zien. Als je niet weet dat het bestaat, zie je het niet. Ik denk aan Pocahontas in de film, het schip wat aankomt. En dan zien de mensen het schip niet, want een schip ja, bestaat nog juist, niet. Dus er is geen schip. Ja, ja ik, ik denk Pocahontas, maar ik ja, ken ja, dat ja, verhaal ja, inderdaad, ja. Ja, van de Indianen. Inderdaad, die zagen de schepen aankomen en ze zagen ze niet omdat ze inderdaad niet wisten wat een schip was. Ja. Ja. En denk jij dan dat wij nu in andere dimensies ook niet zien wat we kunnen zien eigenlijk? Dus oftewel, laat ik hem anders stellen. Um, de golven van de tv-uitzending zien niet, maar ze zijn er wel. Als ik ja. de juiste ontvangen Klopt. heb, vertaalt het toestel het naar Juist. het beeld wat Juist. op het scherm komt. Ja. Radio eigenlijk werkt precies hetzelfde. Ja. Uh, wij zeggen nu iets ja. en de golven gaan de lucht in. We zien de golven niet, worden weer opgevangen en vertaald door Radio en daardoor kunnen we het dan weer horen. Dat is een lijkt me een uitstekende metafoor. Ja, ja. Oh, wij kunnen we kunnen zijn... wel een gesprek voeren. <laughs> ja. We zijn in principe inderdaad uh, golf, een golvende beweging. Verdicht licht zeg ik altijd is een mens eigenlijk. Dat we ja, dat is wat je ziet of wat geprojecteerd wordt en uh, verwerkt wordt door je ogen en naar de, de hersenen. Ja, maakt er een projectie van. Ja. Iedereen ziet dat natuurlijk op zijn eigen manier. Bedoel je dat? Iedereen heeft zijn eigen waarde. En dat is weer inzicht. Dat is weer inzicht in de materie, of niet, Kitty? Uh, iedereen, ja, want ik weet niet uh, hoe, hoe jouw, jouw projectie ziet, Nee, <laughs> precies, dus. Nee, nee, dat weet ik niet. Nee. Nee, nee, nee, nee. En dan krijg je inderdaad die dialoog waar je het net over had. Van je gaat in gesprek met iemand en ja. dan. Ja. krijg je de, ja. de interactie eigenlijk. Ja, en waar het dan op aankomt... is dat je uiteindelijk... Uh, met die vragen waar we... Uh, met mijn verhaaltje aan de keukentafel ook naartoe gaan... is dat je... Uh, in een gebied terechtkomt waarbij je zegt... oké, okay, ik ben niet dat, ik ben niet dit... ik ben niet zus, ik ben niet zo... maar ik ervaar wel... tenminste, dat is de meeste mensen hebben zoiets... ik ervaar iets... dat waarneemt. Dus je wordt een soort... ruimte waarin alles gebeurt. En er is iets... Ja, er zijn verschillende namen voor verzonnen. Maar iets wat waarneemt, dus de waarnemer. Uh, en in die ruimte komen de gedachten en die gaan ook weer. En gevoelens en die gaan ook weer. Dit is zatzang. <laughs> ja, zatzang. Ja, ik heb een beetje moeite met, uh, met uh, stempeltjes en etiketten en, en zatzang. Ik noem dat gewoon, ja, wat sta je onder zatzang? Precies. Uh, satsan is dat je de belever van de beleving bent in het hier en nu. Dus je maakt mee okay. wat je eigenlijk zelf constateert. En dat vertaal je dan weer? Ja. ja. Dus in het hier en nu? Het is, wij zijn, er is alleen maar hier, hier en, en, en nu. nu. Er is niks anders. Ja, klopt. Ja. Dus, dus jij zegt dat een, alleen maar dit is en niet iets anders? Er is niks anders. Nee, want gisteren was gisteren en morgen weet je nog niet. Dus dat is morgen. Ja, een tijd... Dus je bent eigenlijk alleen maar nu. In het nu. In het nu. Altijd in het nu. Ja, okay. <laughs> ja. ja dat is hier bij taal. Oh. <laughs> is dat zo? Ik weet het niet. Ik hoop nee. het. Nou, het is, uh, op zich is uh, non-nuliiteit een, een, uh, ja, een pittig onderwerp. In die zin dat um, het, het aan de ene kant het, uh, zo simpel is, want op zich is het natuurlijk ook weer een idee. Dus. Uh, um, het is weer hetzelfde van hetzelfde. Het is iets wat weer over zichzelf uh, iets zegt, zeg maar. Um, aan de ene kant is het zo simpel, maar het is ja, ik vind het lastig om uit te leggen vaak of um, ja, wat is het dan precies? En om dan inderdaad in Jip en Janneke taal dat uh, uit te leggen of over te brengen. Ja. We hebben elkaar ontmoet bij Jan van Rossum. Ja. Wat vond jij van Jan? Ik vond uh, Jan van Rossum eigenlijk uh, ja, een, een vrij duidelijk verhaal hebben. Um, de, de essentie die zij... Tenminste, ik heb, ik heb meerdere lezingen uh, bijgewoond die zij overbrengen is... Het ik bestaat niet, of er bestaat niet iemand. Um, het lastige daarbij is dat ze dat uh, vaak niet... Uh, het voortraject. Ze zeggen alleen het ik bestaat niet. En dat komt eigenlijk... Op een heel veel manieren uh, terug. Um, ja, verder is die, uh, legt hij het verhaal uh, uit zoals de meeste van, van de non-dualisten dit verhaal uitleggen. Het komt elke keer weer terug van uh, het golfje en dus de oceaan. Dus het is jouw verhaal. Dus jij bent een druppeltje in de woest, In de in oceaan, de oceaan ja, en... En ik, ja, precies. De golf, en ik denk dat ik daar, dus dat ik lossta terwijl ik gewoon de oceaan breng, ben. Ja. Ja, dus je bent één met het geheel. Eén met het geheel. Ja, ik heb een andere metafoor die ik daar ook nog uh, ja, nee. voor gebruik. Is uh, de attractie in de Efteling. Ja, oh ja, ja, maar ik had hem verderop staan. Nee, oh, maar hij hee. is leuk. ga ja, ja, ja. uit vertellen, ja ja, ja. ja, doe maar. Ja, ja nee, nee, ik nee. vind die geeft eigenlijk heel mooi weer wat, wat uh, non dualiteit uh, ook, ook in essentie is. De attractie uh, van de, volgens mij heet die de tuftuf of zoiets in, in de Efteling. Dat zijn die autootjes op de rail en uh, het zijn t die zitten daar. De kinderen zitten daarin en die besturen zeg maar het autootje. In de volle overtuiging dat zij de bestuurder zijn. En dat ze volledig controle hebben over de auto. En um, eigenlijk bepaalt de baan gewoon waar ze naartoe gaan. En ook vaak degene die naast ze zit. Een ouder die zegt dat doe je goed. En dus omgeving bevestigt. Maar het is puur een illusie. En um, het leven leeft zichzelf. En ja... Het is eigenlijk een geheel verzorgde reist. En het ego waar we het eerder over gehad hebben... Eh, is die controleur, is die bestuurder... is degene die denkt dat hij het leven kan sturen. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, dus het leven is een draaimolen. En we zitten in brandweerototje... we mogen af en toe aan de bel trekken, we sturen. Maar het draaimolentje, degene die de draaimolen draait... die bepaalt de tijd hoe lang die draait. Die bepaalt wie er op de plek zit enzovoort. En Precies. als jij weggaat, gaat er een ander op die plek zitten. Precies, dan... dat is het. Ja. Dat en is het, het verhaal. Ja. En het, als je dat dus doorziet, ja, dan, dan, ik zeg altijd, leven wordt een feest. En aan de ene kant um, mag je gerust nog wel doelen stellen. Dat is op zich niet erg als je maar geen uh, belang of, of, of um, aan de uitkomst zeg maar, hecht. Dat het, dat het doel uh, uitkomt. Um, dus je mag gerust plannen. Plan, plan gerust vakantie of weet ik veel wat. Maar als het dan regent, nou, dan is dat wat er is. En dan uh, in de ingezoomde uh, realiteit of perspectief... Uh, heb je het pot potverdorie, het regent, het is helemaal niet leuk. En, dit, dat, en Dus dat wordt lijden. En in de uitgezoomde is het van, oké, okay, het regent. Maar is dat niet tegenstrijdig? Plannen is toekomst en je leeft alleen in het hier en nu. Ja, maar dat is nou net paradox... Dus je mag uh, gerust uh, uh, beseffen dat het allemaal een illusie is. En je uh, toch op de stroom laten meelopen. Uh, uh, en je maakt ook nog gewoon keuzes. Je moet ook nog gewoon bepalen welke kleur mijn auto wordt. Of uh, naar welke school mijn kinderen gaan. Of, uh, dus die, die dingen die blijven allemaal wel. Alleen, uh, en, en je kan je ook toch ja. Uh, je houdt je er ook nog wel mee bezig. Uh, alleen je moet. Je kunt tegelijkertijd beseffen dat jij niet degene bent die dus bepaalt. Nee, er kan altijd iets gebeuren waardoor je leven toch weer anders Precies. gaat... dan dat je eigenlijk gewild zou hebben. Juist, en dat ja. zie je eigenlijk heel vaak. En uh, het, het, het, wat je ziet is dat mensen dus uh, zeggen van... dit had niet zo moeten zijn of dit was niet de bedoeling... en dat is in non dualiteit dus niet. Het is gewoon, dit is wat er is, dit is nu gebeurd... John Lennon zei daarover van het leven is eigenlijk... Uh, ...s morgens beslissen van ik ga dat of dat en dat doen... ...en dan s'avonds als uitkomst hebben... ...dat je totaal iets geheel anders gedaan hebt... ...wat je helemaal niet van plan was enzovoort. Ja, lijkt Dat mij. is gewoon ja. Ja. het leven. Ja. Dat kan natuurlijk ook heel mooi zijn. Ja, je kunt de vrijheid... Uh, ...het is eigenlijk... ...waarnemen is... Uh, ...is vrij. Ja, ja. Van Morrison... Het is jouw grootheid. Want, uh, kennelijk. Ja. Je ja, hebt drie ja, nummers van hem ja, meegebracht. Ja, ja. En ja, Nummer twee, wat, wat is je tweede nummer? Het uh, tweede nummer van uh, Van Morrison uh, heet In the Garden. Um, daarbij uh, komt eigenlijk aan de orde uh, een, een tekst uh, of een regel daaruit. Dus uh, No Guru, No Method, No Teacher. Dat is mooi zeg. En dat is eigenlijk inderdaad... Uh, ja, waarbij ik in, in non dualiteit ook uit ben gekomen dat um, ja, het leven leeft zichzelf en um, is ook eigenlijk ja, waar je dingen aan ervaart. En je hebt eigenlijk in wezen geen goeroe en geen methode en geen leraar nodig. The fields are always wet with rain After a summer shower When I saw you standing Standing in the garden In the garden Wet with rain You had the teardrops from your eyes In sorrow Yeah, we watched the petals Fall down to the ground Yeah, the I sat beside you I felt the great sadness that day In the garden And then one day You came back home You were a creature, all in rapture. You had the key to your soul, and you did open. That day you came back to the garden. The olden summer breeze was blowing. Against your face. All right. The light of gold was shining on your countenance divine Yes, you were a violet color as you sat beside your father and your mother In the garden The summer breeze was blowing on your face well, your summary words And that the shiver from my neck Down to my spine Ignited me in daylight And nature in the garden And you went into a trance Your childlike vision became so fine And we heard the bell within the church we loved so much, and felt the presence of the youth of eternal summers in the garden. All right. And as I touched your cheeks so lightly, born again, you were and blushed. And we touched each other lightly. And we feel the fritter and soul of Christ within our hearts. In the garden. And I turned to you and I said, no courage, no method, no teacher, just you and I, nature, and the Father. Oh, no no girl, no method, no teacher, just you and I in nature. You're the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Ja, Van Morrison, jouw grootste idool. Maar luister je alleen maar naar Van Morrison nee. in het dagelijks leven of doe je ook iets anders? Ja, ik doe nog ook, uh, ook andere dingen. Um, de belangrijkste uh, bezigheid is eigenlijk, uh, denk ik, mijn twee kinderen en, uh, en mijn man. Gezin uh, runnen, uh, ik heb, ik heb twee zonen en ik ben eigenlijk in de gelukkige omstandigheid... dat ik een jaar of uh, zes, zeven geleden uh, mocht en kon stoppen met werken. En um, ja, het is, het is eigenlijk uh, dat ik daar um, ja, die, die, die kinderen eigenlijk begeleid. Uh, ook omdat ze, de, de eentje is, uh, ze zijn allebei dyslectisch. Dus ze hebben op school uh, ook al een hele gang achter de rug... Um, de jongste is ook uh, hoogbegaafd, dus dat was ook nog een hele gang uh, om te gaan. Nou, inmiddels uh, zijn ze eigenlijk uitgegroeid tot gewoon uh, leuke, leuke jongens. En, um, ja, en toch vind ik het uh, fijn dat ik gewoon elke dag voor ze mag zijn en gewoon uh, ze naar school kan brengen en ophalen. Uh, de jongste dan die, die zit iets verder weg op school en uh, als ze smiddags thuis zijn dat ik er ben en dat ik een soort ja, rustpunt ben. En, uh, Tossies maken. Een goede basis. voor. Ja, een goede politiek. basis. Ja, een, een warm nest creëren. Dat vind ik eigenlijk uh, heel erg belangrijk. En heel veel liefde geven. Ja, dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. Ja, <laughs> dat tuurlijk. Gaat vanzelf. ja, ja, ja. tuurlijk. En hoe, hoe kom je non-dualisme met het opvoeden van je kinderen? Ik heb uh, inderdaad op een gegeven moment uh, de vraag ook gesteld van... Um, Oké, okay, het verhaal van non-dualiteit, uh, zoals ik het zie, van er is geen... Ik, of er is niet iemand die het doet. Um, hoe kan ik dit aan kinderen ook duidelijk maken of overdragen? Of, en ik, ik, Eerst was er uh, nog iets in mij wat dat heel actief wilde doen. En op een gegeven moment was eigenlijk duidelijk... dat je het alleen maar voor hoeft te leven. Je hoeft eigenlijk alleen maar een voorbeeld te zijn. En dat houdt in dat... Uh, ja, mij of ons de dingen overkomen zoals uh, ze in ieder geval overkomen. Dus ook uh, pijnen, verliezen, uh, uh, ziektes, uh, noem het maar op. Maar dat je laat zien dat je er niet in blijft hangen. Uh, of, um, ja, uh, dus dat je je verdriet gewoon ook bijvoorbeeld laat zien en dat het er mag zijn. En dat er ook een moment komt van: en nou is het klaar. Gaan. We zitten in een ander moment. Dat geef je je kinderen ook mee? Dat hoop ik dat ik dat... Uh, ja, ik weet niet of je het uh, ooit goed kunt doen als uh, ouder. Nee, dat weet ik ook niet. <laughs> nee, het enige, het enige wat, uh, wat uh, ik wel ook uh, met mijn kinderen heb... is dat, uh, um, dat ik om me heen zie... en ja, ik weet niet of ik dat zo mag constateren... maar dat we in een soort maakbare wereld zijn gekomen... waarbij... Uh, vaak de, um, de dingen van de ouders die worden geprojecteerd op de kinderen. Er is volgens mij niet voor niks uh, nu die reclamecampagne... Van, uh, dat je op zaterdag, uh, als je aan de zijlijn staat van het voetbalveld... dat je het werk achter je moet laten. Um, dus um, ja... Wat was ik aan het vertellen? <lacht> nee, dus dat, dat je inderdaad... Uh, um, ja, voorleeft eigenlijk. Uh, nee, het een voorbeeld, voorbeeld aan, aan en ja, ja, ja. Dat alles Je bent doen. geen individu in het universum. Maar je maakt er deel van uit. Ik gooi hem er is dat een even vraag? In. of ik nee, gooi stelling? hem er gewoon even in. Is ja, het, uh, het, uh, het is de vraag of... of uh, jij in het bewustzijn verschijnt. Of dat het... De, verschijn jij in de wereld? Of uh, verschijnt de wereld in jou? En dan zeg ik inderdaad... Dus is dualiteit. Dus. Ja, ja, nou, ik... ik ben, uh, ik ben er ook voorstander van om gewoon uh, te ontspannen... Uh, in het feit dat wij uh, als mensen, dat is gewoon inherent, dat er dualisme is. Want wij kunnen inderdaad het koud niet zonder warm. warm ervaren. Uh, het en koud niet zon ja, precies. Dag en nacht enzovoort. Dat ja. is gewoon de, de, de natuur van de mens. Dus um, daarom heb ik ook altijd uh, een beetje moeite met mensen die... Uh, het over egoloosheid hebben of zo. Want dat. wordt een heerlijk woord, egoloos. Ja, dat kan helemaal niet. Want um, ja, het kan wel. Maar de mensen die helemaal egoloos zijn, naar mijn idee, hebben volgens mij. Uh, een enorm ego. Anders kun je niet nou, egoloos nou, zijn. Dat op de eerste. <laughs> nou, de mensen die het verkondigen al, die hebben inderdaad, denk ik, een enorm ego. Uh, er is maar wel een andere groep, maar ik denk dat die een. een, een uh, ja, ik ga nu hele gevaarlijke dingen misschien oh, zeggen. Kom maar op. In hun hersenen dat er een, een infarctje of iets dergelijks is geweest. Precies op het plekje waar, daar, uh, waar, het, waar de functie van het ego zeg maar, zit. En dan kun je verder nog uh, uh, gewoon doorleven. Maar je ervaart dus inderdaad niet meer uh, dat ego. Want mensen die helemaal egoloos zouden zijn... Narcistisch eigenlijk meer? Uh, je bedoelt met het infarct. Ja, ja, ja. uh, nee, volgens mij is dat geen uh, narcisme is dus echt nee. puur. Puur een echt dreun op en volgens mij ja. even ja, weg. Ja, ja, ja, ja. Een hersenkop. En op zich wat niet he, werkt. He, hebben wij wel momenten waarbij we uh, zeg maar een soortement van egoloosheid ervaren. Dat zijn de momenten dat je van dan, liefde. Van liefde ja, ontroerd raakt door mooie muziek of uh, uh, ja, in flow bent met iets bezig bent en dat je de tijd vergeten zijn ook van die momenten in de auto dat je ergens op een plek aankomt en denkt en oh. dan ben je dat druppeltje in die oceaan. Juist, dan word je één met het geheel. Daar word je één met en het daar geheel. Daar gaat het om. Ja, en het, het, het is een, de toestand uh, is, is dus uh, afwisselend. Dus soms zit je daarin. Ik noem dat dus ingezoomd of uitgezoomd. Soms zit je inderdaad, ervaar je dat je dat druppeltje bent. En soms ben je helemaal in flow. En voel je alles meteen. Ik zou bijna zeggen een glaasje wijn erbij, maar ja. <lacht> Lekker. We gaan naar een uh, muziekstukje. Um, Charlie Brown van Goldplay. Is dat uh, Charlie Brown van Snoopy? Geen nee, toch? Nee? Op knik nee, dus nee. <laughs> Charlie Brown, Goldplay. Lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Dit was het nummer Without You, Harry Nilsson. En ja, we hebben natuurlijk onze lieve gasten Kitty aan de tafel. En Kitty, je zegt um, non-dualiteit. We hadden het er net al over. En ook van het leven probeert je iets duidelijk te maken... Um, als ik nou bij jou zou komen en een gesprek aan tafel... met een beetje erbij, een brokje blokje kaas... wat zou jij dan tegen mij willen zeggen? Nou, ik, ik zeg op zich niet zoveel tegen je. Ik stel vragen aan je. Ja? En um, dat is eigenlijk uh, de, de, de manier waarop ik jou probeer uit te dagen... om uh, na te denken over wie je bent... Oké, okay, maar dan bestaat er geen ik. Maar ik zit wel met Kitty aan de tafel. Ja. Dus met wie zit ik dan eigenlijk aan de tafel? Ja. Ja, ik zit ook niet aan die tafel. Nee, want... ja. Ja. Ja, maar we, we staan in principe allebei niet. Nee. Nee, precies. Maar we zitten er wel. Maar we zitten er wel. Dus illusie of bewustzijn is met bewustzijn eigenlijk aan het praten. En uh, we zijn uh, verschijningsvormen van dat bewustzijn. En op die manier uh, ervaart ook het bewustzijn uh, zichzelf aan zichzelf. Dus op het moment dat je er niet meer bent, ben je buiten bewustzijn. En dan observeer je niet meer als observator van de dingen. De dingen die in het nu gebeuren. Je wordt waarnemer. Je wordt waarnemer, je? Of, ja. Dat of of zelfs nog daarachter. Ja. En dan, dat, ja. Dan, dan komt hij natuurlijk... Want als je de observator van jezelf bent. De waarnemer van jezelf bent. Ja. Met wie zit je dan toch? Ja, maar in principe is er geen zelf. Nou, daarom. Dus, uh, illusie, me, illusie. Illusie. Paradox. Ja. Ik, ik, voor mij is het... Um, ik zei het laatste ook tegen een vriendin van me. Voor mij is het de grootste uitdaging. Dus uh, uh, het besef dat alles een illusie is. En net te doen alsof. Oké. Okay. No, maar ik kan niet doen alsof dat jij hier aan de tafel zit en met jou praten. Nee, het gebeurt ook echt. Het voelt gewoon echt. Ja, gelukkig wel. Het, <lacht> het voelt echt, alles voelt ook echt. Ja. Maar dat is nou net ook de paradox. Dus het, het, het is niet echt, maar het voelt wel als echt. En het, het, het leven is niet echt, maar het voelt echt. Want als ik mij um, brand Want... aan een lucifer, dan doet dat wel degelijk pijn. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Behalve als je niet bij bewustzijn bent. Nee. Na een ongeval of wat dan ook. Als je bewusteloos ja. bent, dan. Waar gebeurt... ben je dan? Dat, precies, dat ja. is de vraag. Ja, dat is, ik ik Die weet het jou niet. Net wilde stellen, ja, ik maar, weet ja. het niet. Maar dat, dat, ja, um, zoveel te meer dat je daarin duikt, eigenlijk. En zoveel te meer um, ja, kom je er eigenlijk achter dat het ook. T, zoveel is nog een mysterie, eigenlijk. En um, ja, dat, dat weten we gewoon niet. Dat weet je niet. Er is dus meer op deze aarde dan alleen wij. Dat weet ik niet. Nee, dat, <laughs> dat weet ik niet. Nee, dat is weer die energie waar we het net ja. over gehad ja. hebben met het ja. toestel en de ontvanger. Ja. Zoals ze het zien, is, is, een, is een projectie. En ja, maar of dat, of dat de waarheid is, ik weet het niet. En wat ik je vertel, weet ik ook niet of dat de waarheid is. Maar het is wel jouw waarheid. Het is. Um... Ja, maar er bestaat geen mijn... <laughs> het is een verhaal. Het is een verhaal wat... dit stukje uh, bewustzijn... in deze verschijningsvorm... vertelt. En als je daar nou voorbij bent, voorbij dat alles... Um, is het dan niet saai? Ja, dat is een, een veel, uh, veel uh, gehoorde vraag. Wordt het niet saai? Is het niet eentonig? Wordt je niet onverschillig? Um, nou, kan mij het schelen. Ja, kan ben mij het, het schelen. Ja, ja, inderdaad. Uh, nee. <laughs> nee. Want? Nee. Nee. Omdat um, ik ervaar toch dat ik mens ben. Dus uh, dan uh, vind ik er als het ware een soort verbinding. Verbind ik me met mijn zintuigen. Dus, um, maar ik hoor ook wel eens mensen van die worden bijvoorbeeld depressief. Van het idee van oké... Okay, nou weet ik dat alles een illusie is. En dat alles één is. En dat we allemaal één energie zijn. Dus nou ja... Wat, wat, wat is de zin dan nog van dit alles? En inderdaad worden ze passief. En dan zeg ik altijd... Verbind je met je zintuigen. Ga naar buiten. Ga naar het strand. En snuif uh, de lucht. En dan uh, kan toch ook weer een gevoel van... Uh, geluk. Uh, en... Ja, gewoon een heel prettig gevoel van de wind door je haar en dan toch ook weer een besef, ook al is dat een illusie, van wat is het mooi om hier op aarde te zijn. Dus geluk is een illusie? Um, geluk is een illusie. Geluk, uh, dat ligt maar aan welke definitie dat je het meegeeft. En welke geef jij eraan? Ja, geluk... Um... Ben je gelukkig? Ja, die vraag stel ik mij nooit. Omdat ik dat dus een irrelevante vraag vind. En ik denk ook niet dat je die vraag kunt stellen. Omdat... Uh, en die wordt heel erg veel gevraagd. Ja. En, uh, en ook gesteld. En uh, het is ook wat je hoort. Wat mensen nastreven. Persoonlijk, voor mij, betekent het geluk... Uh, hele uh, korte momenten, seconden. Als ik mijn kind zie slapen, of inderdaad ik uh, ruik uh, de het pasgemeeide gras, of ik ruik uh, de bakker, of uh, de glimlach muziek. van een kind, en glimlach van dat. maar dat zijn hele korte momenten. Dus het is uh, niet zo dat ik de hele dag gelukkig ben, want dat is niet zo. Ik sta s ochtends op en ik denk: potverdoor, ik moet opstaan. Nou, dan komt de hele dag en daar komt een heel arsenaal uh, aan gevoelens en gedachten komt er eigenlijk voorbij. Dus het leven is een aaneenschakeling van korte, fijne momenten. En dan ben je gelukkig. En niet fijne momenten. Dan ben je ongelukkig. Dat is, een, dat is dus een oordeel van het ego wat daar een etiketje op plakt. Nee, ik dacht dat ik egoloos was. Nee, egoloos kon er nee. niet worden. Dat je, nee. Ja, nee, het is, het is echt uh, binnen die ruimte uh, die je bent. Um, ja, ik noem dat de ontspannen in de isheid der dingen. Dus alles wat voorbij komt, dat is wat het is. Dus uh, pijn. Het gaat zoals het gebeurt. Het, ja, precies. Volgende het accepteren van ja. dit gebeurt. Ja. Nou, het is zo. En... Ja. Oké, okay, en, en hoe. Uh, vul je dan vrije wil in? Het is dan maar de vraag of die bestaat. Uh, mijn vrije wil is nog niet jouw vrije wil. Oftewel als ik zeg ik ga met Kitty na afloop van deze uitzending een wijntje drinken. Zegt Kitty misschien. Nee hoor, dat gaan we helemaal niet doen. Dan is uh, op dat moment bewustzijn wat op, op, op dat andere bewustzijn uh, reageert. En de vraag is inderdaad uh, wat die vrije wil dan precies is. Ja, maar ik bedoel ermee oorzaak en gevolg. Ik bedoel, ja, als, oorzaak en als ik, gevolg als ik iets, iets, is een natuurwet. Iets, ja, als ja. ik iets ja. uh, als, als ja. logisch ervaar, ja. dan hoeft een ander dat helemaal niet als logisch te ervaren. Nee. Dat zijn ja, hadden wij dus ook. Hè? Nee, absoluut. <laughs> De grootste, de grootste meningsverschillen en ruzies. Ik weet niet, dat komt daar natuurlijk uit voor. Omdat iedereen ja. denkt dat de ander denkt hoe hij moet denken. Nou, omdat iedereen denkt dat de ander denkt zoals zij denken. Ja, als iedereen nou dacht zoals ik denk, dan ja, is de wereld een veel stukje makkelijker. Ja, precies. Dat, dat okay. zou makkelijk zijn. Nou, we kunnen de uitzending volkrijgen. Yes. Ja, ja, ja. En dat net soort met dinget. actie en reactie. En ja. zo heb je er nog veel meer ja. Hoe werkt het, uh, het, het brein, de hersens? Um, nou, ik, ik heb uh, eigenlijk uh, van drie uh, neurowetenschappers uh, boeken gelezen. Dat is eigenlijk heel, heel populair uh, op dit moment. Het is uh, Ab Dijksterhuis. Bas Haring zeker. Nou, die hoort... Ho op zijn die, kant. Ja, die scharen we erbij. In principe, uh, wat nu heel erg... Uh, uh, wat je veel ziet liggen is uh, Dick Zwaap. Wij zijn ons brein. Ja. Uh, Victor Lamme. De Vrije Wil bestaat niet. En zoals ik al zei, uh, Ab Dijksterhuis. En um, ja, dit zijn de mensen die echt um, tot, de, tot, de, tot de conclusie komen van alle uh, gevoelens en gedachten en gedragingen komt voort uit ja, die, die anderhalve kilo vet die we daarboven hebben. En... Um, ja, hoe, die, hoe, hoe dat werkt leggen ze heel erg mooi, uh, mooi eigenlijk uit uh, in, in hun boeken over het bewuste gedeelte en het uh, onbewuste gedeelte. En dat eigenlijk het onbewuste gedeelte, ja, dat, dat, dat, um, dat is ook wat er allemaal gebeurt. En in een ander gedeelte van de hersenen geeft commentaar op het onbewuste gedeelte. Sommige dingen doe je toch onbewust? Heel, zeg me. Ja, heel veel dingen doen we. Ik denk persoonlijk. De automatische piloot. Dat we, ja. ja. En het is ook uh, dat wat we doen. Uh, zeg maar het bewuste gedeelte. Geeft daar eigenlijk commentaar op. Dat zijn ook die stemmetjes in je hoofd. Die constant. Uh, ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, ja. Ik noem okay. dat in dialoog met mezelf. Ja. De werkelijkheid is louter een illusie. Maar wel een hardnekkige. Heeft Einstein gezegd. Staat ook op jouw site. De site heet. The Art of One ja. ja, en daar kun je allerlei informatie krijgen over jou. Ja, ik heb uh, eigenlijk proberen um, om, het, om het compact te houden. Het verhaal is, is non-dualiteit. En um, het pad, uh, ja, waarmee je zeg maar tot die realisatie kunt komen, is uh, uh, de vraag wie ben ik. En eigenlijk staat er heel in het kort op dat ik. Uh, voor mensen die het uh, interessant vinden aan de keukentafel gaan zitten om daarover te praten. When the child was a child, it walked with arms hanging. Wanted the stream to be a river and the river a torrent. And this puddle, the sea. When the child was a child, it didn't know. It was a child. Everything for it was filled with life, and all life was one. Saw the horizon without trying to reach it Couldn't rush itself And think on command Was often terribly bored And couldn't wait Past upgrading the moments And prayed only with its lips When the child was a child It didn't have an opinion about a thing Had no habits Often sat cross-legged, took off running Had a car in its hair And didn't put on a face when photographed When the child was a child, it was the time of the following questions Why am I me and why not you? Why am I here and why not there? Why did time begin and where does space end? Isn't what I see and hear and smell just the appearance of the world in front of the world? Isn't life under the sun just a dream? Does evil actually exist in people who really are evil? How can it be that I who am wasn't before I was? And that sometime I, the I I am, no longer will be the I I am? When the child was a child It gagged on spinach, on peas, on rice pudding And on steamed cauliflower And now eats all of it, and not just because it has to When the child was a child It woke up once in a strange bed And now time and time again Many people seem beautiful to it And now not so many, and now only if it's lucky It had a precise picture of paradise And now I can only vaguely conceive of it at best. It couldn't imagine nothingness. And today shudders in the face of it. Dough for the ball. Which today rolls between its legs. With its I'm here, it came. Into the house which now is empty. When the child was a child. It played with enthusiasm. And now only with such former concentration. Where its work is concerned. When the game, task, activity, subject happens to be its work. When the child was a child It was enough to live on apples and bread And it's still that way When the child was a child, berries fell Only like berries into its hand And still do The fresh walnuts made its tongue raw And still do Atop each mountain it craved Yet a higher mountain And in each city it craved Yet a bigger city And still does Reached for the cherries in the treetop As elated as it still is today Was shy in front of strangers And still is It waited for the first snow And still waits that way When the child was a child It waited restlessly each day for the return of the loved one And still waits that way When the child was a child It hurled a stick like a lance into a tree And it's still quivering there today And the child the child was a child was a child was a child was a child, a child, a child, a child. I wanna hide the silver trap's a trap Dit was weer een uh, lied van Van Morrison. En het heet uh, Song of Childhood. En ik heb dit gekozen omdat uh, het gaat over het kind. En eigenlijk uh, als je een, uh, een kind goed uh, gadeslaat of goed naar kijkt. Dan zie je dat hij eigenlijk altijd in flow is. En eigenlijk altijd uh, in die verlichte staat is. Alles komt zoals het komt. En alles gaat zoals het gaat. Uh, er is even pijn. Er, het is weer voorbij. Uh, er is pret. Het is weer voorbij. Dus uh, ja, het kind zit in die... In die pure vorm, die onbewuste staat. Eigenlijk moeten we allemaal weer gaan spelen. Ja. ja. Met de blokkendoos. Het is niet goed, het is niet fout. Het valt nee. om. kind nee. zet het weer recht. Ja. Er is niemand die oordeelt. Dus ja. zonder oordelen leven. Zonder oordelen. Ja, dat is inderdaad uh, een van de belangrijkste boodschappen. Ja. Ja, ja, ja. Uh, we gaan naar de muziekbespreking. Uh, Rob, je hebt weer van alles meegebracht, denk ik. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Georgie Fane. <laughs> Ja, je hoort het al in de aankondiging. Uh, we gaan het hebben over uh, Georgie Fame. Hij werd daar uh, aangekondigd door uh, Van de Man uh, himself. Eerst even iets over Van Morrison. Van de Man inderdaad, zoals hij wordt genoemd. Het staat erom bekend dat hij alleen maar topmuzikanten om zich heen verzamelt. En Dat doet hij natuurlijk om de kwaliteit van zijn muziek te waarborgen. Het is absoluut geen makkelijke man. Je hoort heel vaak van anderen zeggen van het is een stuk zagrijn. En dat geloof ik graag. Maar goed, een van die topmuzikanten is Georgie Fame. Ja, een toetsen toetsenist, maar vooral ook, een, ook bekend als uh, zanger. En uh, sinds de jaren 80 heeft hij al diverse hits op zijn naam staan. Heel bekend zijn bijvoorbeeld uh, Getaway. Uh, zijn cover van het nummer Sunny. En, uh, ja, ruim voordat Bonnie M. ermee aan de haal ging en het nummer finaal uh, verknalde. En een bekend uh, nummer van hem is uh, misschien wel nummer uh, Rosetta. Kennen jullie dat nog? Toevallig. Ja, dat ken ik nog. Ik hoor wel ontzettend oordelend toch? Oké, nou dat, dat nummer dat stamt alweer uit uh, 1970. En uh, uh, Georgie Veen had samen met een uh, met goede vriend uh, Alan Price uh, dat nummer opgenomen. Alan Price uh, kennen we van die Animals. En uh, ja, bij die Animals kennen, uh, denken we natuurlijk aan House of the Rising uh, Sun. Natuurlijk denk ik eraan. Ja. Daar gaan we uh, het overigens verder niet over hebben. En die gaan we ook zeker niet draaien nu. Um, Georgie Fame uh, speelt nog steeds uh, samen met uh, Van Morrison. En het nummer Enlightenment uh, waar we toen net naar geluisterd hebben in het eerste uur... Uh, dus, uh, dateert uit 1990. En uh, ja, er staat een uh, goed voorbeeld van natuurlijk. Um, in 1998, een paar dagen na zijn 55e verjaardag... heeft uh, Georgie Fame een uh, opmerkelijk live album opgenomen... genaamd Georgie Fame and the Birthday Big Band. Nou, Dat belooft nogal wat natuurlijk. Um, dit album kwam echter niet uit in 1998, maar pas in 2004. En uh, was door Georgie Fame eigenlijk bedoeld als uh, memorial uh, album. Omdat uh, hij dacht van nou ik zal wel niet zo lang meer te leven hebben. Maar ja, inmiddels is hij, uh, was hij ruim over de 60. Blijkt hij nog steeds uh, heel gezond en fit uh, door het leven te gaan. En uh, ja, vond hij toch wel tijd om het album dan maar uh, uit uh, te brengen. Nou, op dit uh, album wordt hij uh, begeleid door een big band van uh, 18 uh, grote muzikanten uit de Britse jazz scene. En uh, ja, zelf vind ik uh, die big band versie van het nummer uh, van zijn hit Je. Yeah, yeah, kennen jullie allemaal? Uit 1965 uh, vind ik het leukst en uh, daar gaan we nu naar luisteren. Goedenavond, ladies en heren, Mijn naam is Ben Sidrin. Het is mijn honor om je te to this evening of celebration. Uh, you've showed your good style and your good taste by arriving here tonight. You're going to witness the the history, the living history of one of the greatest artists the country of England has produced. So without further ado, uh, please welcome right here, Mr. Stephen Gray, the conductor who's conducting for Georgie Fame and the birthday big band. All my days will go I call my baby And ask her, what shall we do? I met her movies But she don't seem to dig that And she asked me And on a visiting flat And I said, I'll And let the evening pass by I'll give you Besides a groovy high five I said, yeah, yeah And that's what I said I said, yeah, yeah And that's what I said My baby loves me She gets the feeling so fine The way she loves me She beats me all oh, she's mine. And when she kisses I feel the fire get hot She never misses She gives it all that she's got And when she asks me If everything is so good I got my answer The only thing I can say I say yeah, yeah That's what I say I say yeah, yeah We'll play a melody And turn the lights down low. So I can see We got to do that We got to Surviving so, right all the world, seven you and me Yeah, yeah, yeah, yeah oh, Pretty baby, I never knew such you fit I started tell you, I caught trembling stuff But oh, pretty baby, I want you off on my own I'm even ready to lose others so not. Don't ever ask me if everything is okay I got my answer, the only thing I can say I'll say yeah, yeah Welkom terug bij Inspiratieradio. We hebben als gast vanavond Kitty Kleinlijn. Kitty, wat maakt het leven zo mooi? Of moet ik zeggen, lieve Kitty? En dan denk ik aan het dagboek van Anna Frank. Ja, dat klopt. Ja, dat is dezelfde uh, naam. Ja, ja, ja, ja. Lieve Kitty, vertel het maar. Ja, ja nou ja, dan, dan zou ik bijna uh, een tegenvraag willen stellen. Wat maakt het uh, leven zo lelijk? Want Um, nou, laten we het maar even dan niet over Anne Frank <laughs> ja, hebben met een Tweede Wereldoorlog eroverheen. Ja, en toch, en toch uh, vanuit uh, non-dubalistisch non uh, perspectief is alles uh, precies zoals het moet zijn. Dus ook alles wat met Anne Frank is gebeurd moest zo zijn zoals het was. En alles wat met uh, Gaddafi is gebeurd, dat moest ook zo zijn. Hij was een goede Gaddafi, zou je kunnen zeggen, in, uh, in, uh, vanuit non perspectief. Uh, Dualistisch uh, perspectief. Dus mooi en lelijk. Dat uh, doen we niet aan. Nee, dat zijn in principe labeltjes uh, waar, uh, waar het ego uh, de boel uh, in gevangen probeert te houden. en uh, controle over probeert te krijgen. Ja. ja, maar je mag toch wel mooi en iets lelijk vinden. Mag je, absoluut. Want, dan, want dan heb je geen tegenstrijdigheid. Dan nee. kan je het één niet mooi of ja. niet lelijk vinden. Daarom, daarom zei ik er ook bij het, vanuit uh, puur non-dualistisch uh, perspectief. Is dat zo? Alleen, uh, wij zijn mensen en wij blijven mensen. En um, dat is weer de paradox. Dus vanuit de ene kant uh, kan ik dus met, ja, uh, gewoon zeggen van, nou ja, met Anne Frank of dit of dat. Uh, dat was wat het was. Um, en um, je kunt er nog steeds, want wij mensen, er zit, er zit gewoon een, een ingebouwde sympathie en antipathie in. Dat, dat, dat kun je niet uitschakelen, denk ik. Nee, maar de vrije wil van Anne Frank is, denk ik... Ja, om dat even aan te halen. We zijn in een, iets terechtgekomen <laughs> waar wij allemaal niet in terecht... Maar ik bedoel, het kan toch nooit haar vrije wil geweest zijn... dat zij in die Tweede Wereldoorlog beland is. Ja, maar um, in, in mijn optiek bestaat de vrije wil niet. Nee, daarom zeg ik. Ja. Ja, oh, dus jij bedoelt gewoon van het is zoals het is. Het en, is echt, en, ja, ja. echt helemaal uitgezoomd. Alles is eenheid. Um, wat wij vanuit onze uh, mens zijn bestempelen als mooi en lelijk. Uh, dat is één. Dat is hetzelfde. Dat is... Het is zoals het is. Wat het is, ja. Vind het spiritueel? Um, wat is spiritueel? Nou, dat was mijn vraag die hier op mijn blaadje staat. <lacht> ik was er al bang voor. <lacht> ja, dat was ik inderdaad. Uh, mijn bruggetje naartoe aan het bouwen. ja. Kun je een definitie geven daarvan? Wat ik is... niet. Jij niet? Nee, ik kan, uh, nee. nee kijk, als ik, als ik uh, puur naar het woord kijk, spiritueel, dan zit spiritie erin en spiritie is geest. Geest, ja. Ja, hoe vertaal je dat dan? Van Er is meer uh, tussen hemel en aard dan uh, wat wij bevatten kunnen? Of... Ik denk dat geest de grijze kwap is. Geest zijn de hersenen in mijn optiek. Dus als, je, als iets de geest geeft, gaat het kapot. Dus als je niet meer leeft, dan... En dat is tastbaar? Dat is tastbaar. Dat is tastbaar, oké. Okay. Ja, ik... Bereik het uh, vind... nu je leven? <laughs> nee, ik, ik heb... Uh, ik, ik weet niet, spiritueel en spiritualiteit... zijn in principe ook weer, weer stempeltjes. En um, ja, ik, ik, ik heb uh, ooit een hele spirituele boekenkast uh, doorgeworsteld. Uh, of, of, of doorgelezen. En um, ik denk dat daar uh, heel veel definities van zijn. Oké, okay, je hebt heel veel boeken doorgelezen over spiritualiteit. Die in de, spirituele, uh, uh, in de boekhandel onder het kopje uh, spiritualiteit of esoterie stonden. Ja. Wat is er dan gebeurd? Waarom je dan op non-dualisme uitgekomen bent? Ja, dat is Die een mooi verhaal. Ja, ja, ja. Ja. Nou, het verhaal is eigenlijk dat ik een, een, een jaar of uh, nou, acht uh, geleden... Um, ja, eigenlijk uh, niet helemaal happy was. En uh, het is mijn, mijn eigen man geweest. Die is op een gegeven moment vertrokken naar de boekhandel. En toen kwam hij terug met twee boeken. En aan de ene kant was het uh, Paulo Coelho met de Alchemist. En aan de andere kant had hij uh, Louise Hey, uh, Help je leven helen, geloof ik. Ik geloof dat ik die nog teruggebracht heb. Uh, maar Paulo Coelho ben ik gaan lezen. En um, ja, dat is eigenlijk het startpunt geweest om uh, eigenlijk... Um, te gaan zoeken. Het was het startpunt van mijn zoektocht, omdat ik onrust had en heel veel mensen hebben last van onrust en gaan daardoor zoeken, omdat ze onrustig zijn. En uh, ja, ik heb echt, uh, ik, ja, you, you name it, af dan, het zeg ik altijd, uh, van, uh, van, van wicca tot rune uh, tot uh, tarot, tot uh, engelen, tot godinnen, tot... Ja, alles, alles heb ik er eigenlijk. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, echt waar. Volgens mij heeft Herman ook zo'n ja, ja. Ik heb inmiddels ook alweer een gedeelte van de boeken verkocht hoor. Want het is, uh, ja, het, het, het is inderdaad een heel uitgebreid uh, assortiment. Wat mij dat wel gebracht heeft, en ik was intussen ook wel begonnen aan mijn uh, opleiding voor uh, kunstzinnig therapeut. In Breda heb je dat gedaan? Um, de kunstzinnige therapie is in Leiden. Dat, oh. is, uh, dat is een hbo-studie gebaseerd op uh, antroposofie. Waarbij je in, uh, ik heb deeltijd gedaan, 4,5 jaar tijd, uh, wordt klaargestoomd voor uh, kunstzinnig therapeut. Uh, daarna heb ik inderdaad beeldende coaching gedaan bij de kleine Tiki in Breda. Oh, okay. En het mooie was, in Leiden word je therapeut. En staat het persoonlijke stukje op een lager pitje? En in Breda is het precies andersom. Ga je eigenlijk door een hele. Uh, ja, persoonlijke ontwikkeling staat op één. En als het in je zit, dan komt er een coach naar voren. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi uitgangspunt. En ook, ik zeg altijd: die twee opleidingen hadden ze gewoon moeten mixen. Maar uh, tijdens die jaren is eigenlijk met alle. Um, boeken. Ik, ik zeg ook wel eens, van ik, ik heb uh, bibliotherapie gedaan. <laughs> um, file, uh, ja, ik, ik zie dat als heling. Um, dus elke keer wordt er een stukje in je aangeraakt. Um, het vrouw zijn. Uh, op een gegeven moment ben ik ook uh, bij een eind, eindpresentatie van mijn school... ben ik getrouwd met mezelf. Waarbij ik uh, ook de... de de chakras gekoppeld aan archetypen, helemaal uh, met elkaar in balans... Uh, uh, nou ja, balans wil ik niet zeggen, want uh, balans is een, een statisch iets... maar uh, een belofte aan elkaar hebben laten, laten afleggen. Dus als je uh, elke keer... en, en daarbij zijn. Dus je bent zeven keer getrouwd? <laughs> ik ben één keer getrouwd en ze hebben allemaal een belofte oh, afgelegd. Oké, okay, in ja. hetzelfde pakketje. Ja. Uh, maar elke keer werd er een stukje geheeld. Je doet er niet als waar een jasje uit. Ik denk ook dat je uh, je hele leven lang uh, van kind Kom je kind toch af bij aan... Louise Hey uit met je puntje leven? Heen. Ja, alleen um, vind ik uh, Louise Hey werkt volgens mij ook met uh, uh, affirmaties. Yes. En affirmaties zijn voor mij op dit moment uh, het ego uh, plakt een pleister over de pijn, omdat je naar mijn smaak niet in de pijn duikt. Je gooit er een soort ja sacrofaatje ja. overheen of zo. We hebben niet. een slechte muur, dus we gooien de schro ja. schrootjes tegen. Ja, je ja, moet je er eigenlijk doorheen in mijn muur uh, zitten nog ja. wel, maar de schrootjes zitten ja. ervoor. Dus ja. de, de oorzaak is niet weggenomen. Ja. Dat, dat... En dat werkt voor sommige mensen perfect. Dus daar wil ik ook verder geen, geen afbreuk in. En dat is eigenlijk uh, met therapie ook. Dat je vanuit uh, je bent ergens niet gelukkig mee, of althans, het ego is ergens niet gelukkig mee. En je denkt dat je, uh, als het anders is, dat je gelukkig wordt. Of dat je dan wel gelukkig bent. Uh, nou, hoe is dat gekomen? Uh, uh, hoe kun je dat veranderen? Wat heb je daarvoor nodig? En dat gaan we implementeren. En tjaka, huppakee, je bent gelukkig. En dan na een tijdje denk je... Ik hmm, ben toch niet gelukkig. Want het ego is nooit tevreden te stellen. Je bent dus nooit gelukkig? Uh, de, de, het is onderzocht. De, de natuurlijke staat van de mens is een beetje ongelukkig. En uh, dat is de ego-staat en principe. Maar aan de andere kant uh, brengt dat ons ook wel weer in beweging. Want de functie van het ego aan zich is uh, eigenlijk een hele mooie. Dat zorgt er eigenlijk voor, voor handhaving van de soort, zeg ik altijd. Omdat het, het ego zijn twee dingen, krachten. Het krachten. ene kracht is, ik heb iets en ik wil er vanaf. Of ik heb iets niet en ik wil het hebben. En daar komt alle lijden zeg maar uit voort. En als je kind bent, dan uh, is het ook van belang. Uh, uh, nou voor, voor grote mensen denk ik ook dat je eerder bij die banaan bent dan die ander. Want anders verhonger je het juist. Dus, dus, het is, dus de egofunctie aan zich, een gezonde egofunctie, is puur handhaving van de soort en daar is ook niks mis mee. En die bouwen we op die egofunctie, naar mijn idee, maar daar zijn ook de meningen zeg maar, over verschil, tot een, tot een jaar of 21, en dat is dan prima. Um, dan, ga je, dan krijg je nog een aantal jaren. Nou, dan, dan ga je bezit vergaren en een gezin en een auto en een huis en kinderen. En dan komt eigenlijk het besef: van, is dit ja, alles? Dit, ja. Is dit? ja, Het wordt steeds vroeger. Ja. En dan gaan mensen zoeken. En um, ja, ik zeg wel eens: gek. hier. Komt er dan ook zoveel onrust? Juist. Ja. Ja, en we proberen dat gat van die onrust te vullen... met materie, met een auto... met een nog mooiere auto dan de buurman... of uh, met, uh, bij een bepaalde vriendenclub horen. Of, uh, en dat gat, dat raakt nooit gevuld. Totdat je doorziet wat dat gat eigenlijk is. En als je hem doorziet, dan is eigenlijk alles oké. Okay. Maar ik zeg ook altijd gekscherend... mensen zouden eigenlijk vanaf een jaartje of 42... misschien eerder tegenwoordig... Uh, weer naar school moeten. Leuk. Omdat mensen eigenlijk uh, in die patronen... het kan ook niet anders zijn, blijven hangen. Opfriscursus. Een opfriscursus, hoe werkt het leven ook alweer? Ja, en dat is uh, iets wat... wat ja, waar, ja, dat is natuurlijk niet zo. Dat doen we niet. Maar er zijn uh, wel heel veel zoekers. En uh, uh, wat ik... Die, die therapeut en die coach... die heling, dat is prima... want je doet jasjes uit. Je raakt elke keer een pijntje aan. Een pijntje uh, dat je niet gezien bent door je ouders. Een pijntje van... ik ben niet goed genoeg. Een pijntje... Uh, iemand heeft me verlaten. Of een pijntje... ik ben iemand verloren. En op een gegeven moment sta je naakt. En als je naakt staat... Ja, dan ben je heel kwetsbaar. En uh, ja, dan gaan naar hele andere krachten eigenlijk spelen. Dus op een bepaald moment in je leven... zeg jij dat dat gebeurt? Bij mij is dat zo gebeurd. Maar ja, ja. dat is... Ik denk dat het bij iedereen gebeurt. Alleen het tijdstip is niet, niet gelijk bij de ja. mensen. Dus en dus anders. Bij de een gebeurt het op die leeftijd ja. en bij de ander... Ja. En, en de een leest dus een hele boekenkast. Doet een bibliotherapie. En de ander die gaat naar ja. een, een, een dansfestijn. En raakt daar zo in vervoering... dat in één keer en zo, iets valt. dan en... kun je je passie leven eigenlijk. Um, hoe bedoel je dat? Nou, als je dus doet waar je gelukkig van wordt... zoals een boekenkast lezen... of uh, biodanza... of uh, ja, noem eens wat... Uh, tarotkaarten... Uh, dan leef je je leven. En dan ben je dus... Dan leeft Het leven is een leven, ja. Het komt door jou heen. Okay. Yeah. Een mooi moment, Mario, om naar de volgende muziek te gaan. Ja, yeah. dat is What a Fool Believes van Kenny Logans en Michael McDonald. En het is een live versie, dus hij is prachtig. She came from Sentimental fools don't say, trying and hard to recreate what I had to be created. Once in her life, she must have a smile, for his is tale. stale you take. Never coming near what she wanted to say, only to read. But I... She Welkom terug bij Inspiratie Radio. Als gast hebben we vanavond Kitty Kleinlein. Onderwerp non-dualisme Advaita. Advaita Vedanta? Advaita Vedanta, ja. Wat is de toevoeging? De toevoeging, um, Bart, uh, het is Indiaanse leer. En uh, voor mij was de eerste uh, aanraking daarmee, uh, omdat iemand inderdaad tegen mij zei van... Nou ja, wie ben ik, heb je die vraag al eens gesteld... En kijk eens naar een boek van uh, Sri Ramana Maharshi. En daaruit uh, kwam inderdaad... Uh, uh, eigenlijk vielen daarin de puzzelstukjes op zijn plek. En waarbij uh, het ene zichzelf herkende in de woorden. Want met woorden kun je eigenlijk niet heel erg goed uh, de toestand... Ik weet niet of ik dat zo mag noemen. Van, van ja, die non-dualistische toestand. Um, er staat op jouw site een mooie spreuk van hem. Nee, dit is van, deze is van uh, Nisra Kadatta. Dat is weer een andere. Dat is weer een ander merk. Ja, oh jee, ik ga ja, ja, ze allemaal ja, ja. doen. Ja, die namen, ik kan ze ook niet, niet allemaal heel uh, even soepeltjes uitspreken. Uh, maar uh, uh, ja, dit is een hele mooie, uh, hele mooie spreuk. Kun je hem voorlezen of vertellen? Ja. Uh, wijsheid zegt me dat ik niets ben. Liefde zegt me dat ik alles ben. En tussen die twee stromen, of tussen die twee, stroomt mijn leven. Ja, dus leven is liefde. Onder andere. Ja. ja, want dan beginnen we weer van voren nog elkaar aan ja. natuurlijk. Ja, maar volgens mij is dat ook gewoon zo. Dat overal weer terugkomt op. Alles is een cirkel. Alles komt weer terug. Tenminste zo wat ik uh, in mijn leven dan begrijp. Ja, nou, voor mijn gevoel... Um, of mijn gevoel... Ik heb ooit, ooit uh, geleerd... Het is een, is een afwisseling. Gezondheid is uh, afwisseling tussen de polariteiten. Dus uh, op het moment dat je heel veel werkt, zegt het uh, lichaam op een gegeven moment vanzelf: Tot hier en niet verder. Dus je mind wil wel, maar je lichaam zegt vanzelf: uh, uh, Tot hier en niet verder. Dus van werken word je ongezond? Nee, dat tuf, is te ja. overal Te veel. Behalve Dank tevreden dan, hè, Mario? Tevreden, ja. dat mag dan wel. Ja, nog, vrede, ja, ja, ja okay. dat is ook niet mocht. Ja. Ja. We gaan naar de Ikmaker. Je hebt een uitvinding gedaan. <laughs> ik, ja, ik was inderdaad. bij je thuis. Ik uh, vond het geweldig. Ja, Kun je er iets over vertellen? Ja, ik... Uh, eigenlijk is het een een, uh, een... een speelgoedje... waar mijn zoon mee kwam. Die had me in een museum... gekocht. Het is een... Uh, een parabolische spiegel. Of het zijn eigenlijk... twee parabolische spiegels. En um, als je daarin... Uh, aan de... Het is een soort bakje. Dus een mm -hmm. spiegel is een bakje. Als je daar een... een een voorwerpje inlegt... en je, um, kun je daar een dekseltje op doen... dat is ook een parabolische spiegel... met een rondje, een gaatje bovenin. En als je het dicht maakt, dan verschijnt in dat rondje, in dat gaatje... een uh, projectie van datgene wat onderin ligt. En dat is dus een illusie. En um, op een gegeven moment uh, kwam ik erachter... dat ik op die manier mensen... Um, ja, ik kon visueel maken... Hoe dus... Um, het onzichtbare zichtbaar maken. Ja, ja, het onzichtbare zichtbaar maken. En ook heel helder uh, ja, dat het een illusie is. Dat je er doorheen kunt prikken. En uh, ik gebruik hem ook heel vaak. Dan zeg ik tegen mensen, je zit nu dus in die ego staat. En dan haal ik snel het dekseltje ervan af. En dan zeg ik, dit even, is wat je bent. Even bijvertellen, jij doet het fotootje van iemand ja. in ja. dat object. Ja, dat dus werkt dan, eigenlijk best. Dus het dan krijg je jezelf eigenlijk... Ja. Ja. gespiegeld, ja. met recht gespiegeld. Ja. ja, en dat is ook een, een van, van de manieren waarbij uh, soms het kwartje valt bij mensen. Eh, op een gegeven moment heb ik hem in een groep laten zien en ik, ik merkte gewoon met twee mensen die hadden echt zoiets van nou begrijp ik Eckhart Tolle. Eindelijk, ik heb zijn hele boek doorgelezen en dit is het. Dus het, het, ja, het, het maakt iets visueel en, en ja, beeld zijn vaak meer dan duizend woorden. Dus, uh. En sowieso is het ook moeilijk om in ja, dat waar we het over hebben om in woorden te vatten. Omdat woorden altijd ja. duaal zijn. Nou, ja. Nogmaals, onzichtbaar en zichtbaar ja. maken. Dus dat is ja. een hele, ja. hele toer. Ja. Ja. Ja. ja. Ik hoop dat we dat wel uh, nu een klein beetje naar voren hebben gebracht. Het heeft in ieder geval toch het heeft te maken met liefde, illusie. Heb is dat nog alles aanvullen? wat er is dan? Is dat gewoon... Ja, Zijn we de, er klaar mee verder? <laughs> ik weet het niet. Uh, de, de, de, de, het, is, het gaat inderdaad om het uh, doorzien van de illusie. Weten dat het, of het besef dat het een illusie is. En dan, uh, ja, dat noem ik dan eigenlijk ook verlichting. Dan valt eigenlijk uh, dat stukje angst voor de toekomst, schuld over het verleden, frustraties, stress, verkrampingen. Dat valt in principe van je af als je in de waarnemer staat. Uh, kunt kijken en eigenlijk alles uh, voorbij kunt laten komen en oordelsvrij observeren en uh, kunt zeggen, dit is wat het is. Je mag dus ook niet meer oordelen over jezelf, begrijp ik. Er is geen zelf. Dat dus was het hem juist. Wie, dus wie <laughs> oordeelt er over wat? Ja, jezelf. Heeft je, heeft je antroposofische achtergrond ermee te maken? Dus nee. bent gaan denken? Um, nee, vanuit, uh, ik heb ik ben niet antroposofisch opgevoed, het is puur nee. vanuit de, de opleiding inderdaad. Daarin, uh, ja, antroposofie zit in mijn optiek wat dogmatiek in. Maar, um, ja, weet je, uit heel veel dingen pik je het mooie uit. En dat heb ik ook uit antroposofie gedaan. Ja. Wat, wat is antroposofie? antroposofie. Ja. Dat is uh, door Rudolf Steiner, die heeft deze, ja, het is echt een, een, een, een leer. leer ja. ja, het is een leer. En hij gaat ervan uit dat de mens bestaat uit denken, voelen, willen. En hij eh, combineert de wezensdelen daar weer mee. Dat is dan de mineralenrijk, plantenrijk, dierenrijk en, uh, en mensenrijk. En hij heeft uh, bijvoorbeeld de vrije scholen, dat is, uh, komt bij hem vandaan. Dus hij heeft, hij heeft gekeken naar ook wat is de mens in wezen. En heeft daar allerlei... Uh, ook weer om de mens te helen, allerlei... Ontwikkelingsprojecten ja, samengesteld, ja. Ja. zeg maar. Alleen, hij heeft dat dus uh, paranormaal uh, ja, ontvangen. Ik weet niet, hij had beelden. Uh, en dat heeft hij opgeschreven. Dus uh, de vraag is uh, in hoeverre dat het wetenschappelijk... Uh, ja, maar daar gaan we weer. Wetenschappelijk. wetenschappelijk is... Wat ja. is wetenschappelijk? Volgens mij heeft hij er al 30 boeken over geschreven. als ik nu ja. heb goed heb laten informeren. Dus als je dat wil doorlezen, dan ben je nog wel even bezig. Uh, heb je dat nou, allemaal Ruud, gedaan? Ik heb Rudolf Steiner. Ik, ben, ik, ik had hem naast mijn bed liggen en ik viel er heel goed bij in slaap. Oh? <laughs> ja, het is, het is een moeilijke kost om erheen te komen, ja, vind ik. Ja. Ja. Ja. Dus daarom nou, dan zeg ik, als je die dertig wil lezen, dan ben je wel ja. even bezig. Ja. ja, ik denk dat je beter dik naast je kunt hebben dan, mm -hmm. <laughs> dan ja, Rudolf. Heerlijk, ja, ja absoluut. Ja. ja. Ja, lieve luisteraars, en dan komen we inmiddels bij het eind van het programma. De tijd gaat echt razendsnel. Ja, te snel. Te snel, ja. Dat was leuk. ja Ik wil bedanken Rob Spruit. Rob, dank je wel voor de aanvullende muziekkeuze en de techniek. Ja, graag gedaan. natuurlijk je muziek uit. Ja, was weer leuk om te doen. Oké, de volgende uitzending is op zondag 20 november. Dan wordt een nieuwe cd gepresenteerd. We hebben dan Cathy Samay-Lotin als gasten. En zij heeft een cd gemaakt, het is een debuut cd, een Realize of the Roadies. En dat is dan volgende week, of over 14 dagen, op 20 november van 7 tot 9. Maar Mario, jij hebt nog een leuk ja, aardigheidje. Wij hebben uh, het Inspiratiespel 2012 voor jou. Oh. Dat is uh, ontwikkeld uh, door, mede door uh, Rob en uh, Angelique van het Riet en uh, Peter Tone. Peter Tone en, en Marike van Kerk. En Marike van Kerk. Okay. Dus dat willen we bij deze overhandigen. Nou, wat leuk. Alsjeblieft. En uh, nou, succes ermee, want het is wel iets tastbaars. Ja, maar ook dat voelt heel echt. Ja, goed zo. Dank je wel. Nou, jij dank je wel, Kitty, voor het hier zijn. In het hier en nu. Ja, En is of leuk. je er bent of niet, we <laughs> hebben in ieder geval een, een goed gesprek gehad. Ja, ja. Uh, u kunt morgen deze uitzending, vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij uitzending gemist op onze site www.inspiratieradio.nl. En wilt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen, waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen, ga dan ook weer naar www.inspiratieradio.nl en laat daar dan uw e-mailadres achter. Uh, wanneer u iets kwijt wilt aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl. Na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de nieuwe AIDS-muziek van Peaceful Radio, samengesteld door Benno Veuge. Wij zijn Herman Harms en Mario van Linden. En, en wij, wij hopen dat, dat u met net zoveel, zoveel plezier naar, naar deze, deze uitzending, uitzending heeft geluisterd als, als we mee hem, hem hebben, hebben gemaakt. gemaakt. Tot, Tot de bijna volgende... de volgende keer, want we gaan eerst nog even luisteren naar een tekst die door onze gast van vanavond Kitty Kleinlijn is meegebracht. Kitty, ga je gang. Ja. Het is wat het is. Het is onzin, zegt het verstand. Het is wat het is, zegt de liefde. Het is ongeluk, zegt de berekening. Het is alleen maar verdriet, zegt de angst. Het is uitzichtsloos, zegt het inzicht. Het is wat het is, zegt de liefde. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is lichtzinnigheid, zegt de voorzichtigheid. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Het is wat het is, zegt de liefde.